Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Een deel van Bonaire zit zonder stroom na een brand in een energiecentrale. De brand is inmiddels onder controle, maar de stroom is nog niet terug. Getroffen gebieden zijn onder meer het vliegveld, een brandweerkaserne... de gevangenis en ook verschillende wijken. De stroom die er nog is, wordt om en om verdeeld over die wijken van het eiland. De autoriteit Persoonsgegevens heeft een brief gestuurd naar ChatGBT. De privacy-toezichthouder wil weten hoe er met de gegevens van gebruikers wordt omgegaan. Ook willen ze weten of de vragen die mensen aan die chatbot stellen... gebruikt worden om het systeem te trainen. De privacyclub wil eind deze maand een reactie van ChatGPT. Anders komen ze met maatregelen. Maar wat voor, dat zeggen ze niet. Premier Rutte heeft niet genoeg gedaan om de Groningers te helpen. Dat zegt hij in het debat over de gaswinning... en het snoeiharde rapport daarover. Maar opstappen is voor Rutte geen optie, zegt verslaggever Wilco Boom. Rutte wegsturen zou ook het einde van het kabinet betekenen en dus nieuwe verkiezingen. Nou, daar zitten ze niet op te wachten, want drie van de vier regeringspartijen staan er niet best voor in de peilingen. Maar ook omdat de plannen voor Groningen dan opnieuw vertragingen zouden kunnen oplopen, zeggen ze. Het debat gaat waarschijnlijk tot in de late uurtjes door. Jarenlang was de raaf heel zeldzaam in Nederland, maar nu zijn ze weer steeds vaker in het wild te zien. Die grote zwarte vogels met pikzwarte ogen. Mensen in Breda zijn inmiddels alweer helemaal gewend aan het beest. En dat komt door ravenman Peter. Hij laat zijn raaf Rachtar elke dag uit in het park. Ja, je vindt het op zich hartstikke leuk. Hij gaat graag mee. Toen ik 12 jaar was, ging ik wel eens met mijn ouders naar de dierentuin in Antwerpen. En het eerste waar ik naartoe ging was naar een raven. Het is eigenlijk, uh, ze noemen het een ongelukvogel... maar hij heeft mij een heel veel geluk gebracht. Ja, raven zijn eigenlijk aaseters en eten soms ook kadavers. Vandaar dat mensen ze soms spooky vinden. Heb ik nog wat weer voor je? Nog een paar uur zon. Daarna koelt het af en is het een beetje fris met een graad of 11. Morgen is het iets warmer dan vandaag... dan wel kans op een bui met 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg...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 Twee uur lang zijn of haar favoriete groep artiest mocht laten horen en toelichten. I hear music, mighty fine music.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 Een paar jaar daarna. Viool bent gespeeld? Ja, ik ben dus nou. begonnen als violist. Gewoon klassiek violist. Ja, klassiek, ik kort. zie de link niet hoor. Tussen piano en... <laughs> de piano <laughs> kwam ook veel later. Oké, okay, ja, ja, ja, ja. Dus uh, als violist begonnen. Vanaf ja. mijn pak B twaalfde jaar. Eerst vanaf mijn tiende gewoon op de Volksmuziek... Zo Amsterdam algemene lessen gehad. Ook blokfluit spelen en dergelijke. En toen mocht ik een instrument kiezen. omdat ik zo...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 Mijn logica was, dan speel ik wel saxofoon. Dat had ik inertussen ook bij elkaar gespaard, een saxofoon. <laughs> en mezelf saxofoon leren spelen, ook via platen meespelen. ja. ja, ja.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 Ook zijn touché vind ik natuurlijk fenomenaal. zijn uh, touche is een touch. Hoe, ja, je touch. De, hoe je de noten beroert. Ja, ja. Hoe, hij, hoe hij de vleugel ja. beroert eigenlijk. Ja. Ik praat altijd van totaalpiano. Net zoals Kruijver uh, het heeft over totaalvoetbal. Oké, okay, leuk. Ja. Dat wil zeggen van links naar rechts uh, alles gebruiken. En in tegenstelling tot heel veel jazzpianisten van een zeg maar, latere tijdperk... die zich concentreren op het midden van de, van de vleugel of de piano. Ja. En uh, eigenlijk niet veel... Uh,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 muzikanten aan. Tuurlijk, ja. ja. Dat werd dus de gitarist, naar het voorbeeld van Netkin King Cole, de trio ja. van Nat King Cole. En uh, ja, op die, die wijze is dat nieuwe trio, Oscar Pietersen-trio, Piet ontstaan met uh, okay. ja. nog wel ja. dezelfde bassist Ray Brown en Barney Kessel aan de gitaar. Ja, ja. En daarna krijgen we nu uh, Alone Together uh, te horen met gitarist Herb Alves. Herb, Alice. Herb, Herb Alice. Alice. ja. Zoals je net cool. zei, ja. ja. Lang rustig nummer denk ik. Het is een relax nummer, zeker. Het is een tempo nummer.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 En veel, uh, ja, veel later ben ik, toen ik uh, inderdaad vanaf mijn vijftiende een pianoles kreeg op de muziekschool, mm -hmm. ben ik ook gaan proberen om dat een beetje na en mee te spelen. Oh, Oké. Okay. Ja. En dat gaan we nu horen. We gaan, wat we nu gaan horen is eigenlijk, dan gaan we ietsje verder. Dat, dan ben ik al redelijk uh, bedreven in het jazzpianospel. Ja. Oké. Okay. <laughs> uh, jazzpianospel. Uh,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 ...in het besef dat ik gewoon jazz wilde worden. Oh te gek. Het grote voorbeeld Oscar Pieters. Het grote voorbeeld Oscar ja, ja, Pieters. En ja, dat ja. was mijn sound en dat was ja, mijn geluid ja. en dat was mijn feel ook. Dat raakte jou. Dat raakte ja. mij. Ja. En ja. ik dacht, nou, als ik dan doorga met die muziek... ...dan wil ik het op die manier doen. Ja, te gek. Vergelijkbaar. Ja. Ja, ja. ja, dus ik heb op een gegeven moment... ...een uh, paar dagen daarna gewoon affiches gemaakt... ...met oproep aan bassist en gitarist... ...om zich ten, bij mij te melden voor het... Uh,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 En toen hebben we een demo CD gemaakt waar Little By of Birdland okay. een, een, ja, een nummer van was. En daar gaan we nu naar luisteren. Ja. En wanneer is dat ja. nummer nou uh, gemaakt? of Birdland. Ja? dat is uh, van George Shearing, een andere jazz Nee, wanneer? Ja. Overigens oh, in 1995 ja. is het. Oh, dus gemaakt. je had drie jaar ervaring. Ja. Dus je bent ja, 92 precies. begonnen ja. en dat drie jaar toch die CD gemaakt. Ja, ja. ik heb mijn ervaring opgebouwd uh, in hotels, restaurants en andere plekken waar muziek gevraagd werd. Ja. En uh, ik ben op een gegeven moment hotels gaan bellen vanuit De Gouden Gids.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 Dus ik vervang het gewoon door een drummer. Okay, yeah. En toen kwam de drummer Ed Thickpen. Die werd toen de drummer van het Oscar Pietersen trio. Yeah. Waarbij ze ook veel solisten begeleiden. Vele platen maken. En waaronder ook met mijn favoriete tenorsaxofonist Ben Webster. Okay. En, uh, en daar gaan we nu een nummer van uh, horen. Ja, het nummer heet In the wee Small Hours of the Morning. Ja. Yeah.